Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet maakt een einde aan de zelfstandigheid van ProRail, melden Haagse bronnen aan de NOS. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende problemen op het spoor. Het kabinet wil dat het onderhoud verbetert en wil ook meer zicht hebben op de financiën van ProRail. Twintig jaar geleden werd de spoorbeheerder verzelfstandigd. De overheid heeft wel alle aandelen in handen, maar kan zich niet direct met de bedrijfsvoering bemoeien. Het plan is nu om ProRail onder te brengen bij het ministerie van Infrastructuur. ProRail noemt het besluit onverstandig en overhaast omdat er nog onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van zo'n reorganisatie. Twee homo's zijn afgelopen nacht bij de pont over het ei in Amsterdam uitgescholden en mishandeld. Het begon met een woordenwisseling op de pont. Daarbij werden de mannen van 52 en 55 uitgescholden vanwege hun geaardheid. Toen de pont had aangelegd bij het Centraal Station werd een van hen tegen de grond geslagen... en meerdere keren in zijn gezicht geschopt. Omstanders grepen in en jaagden de twee daders weg. Die gingen er vandoor op een scooter, maar de politie heeft het kenteken. In Hongkong is de oudste panda ter wereld gestorven. De 38-jarige Yia Yia kreeg een spuitje omdat haar gezondheid hard achteruit was gegaan. De panda was geboren in het wild, maar woonde het grootste deel van haar leven in gevangenschap. En sinds 1999 in een themapark in Hongkong. In de Eredivisie heeft Ajax simpel gewonnen van ADO Den Haag. Het werd in Den Haag 2-0 voor de Amsterdammers. Daardoor blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord, dat vanmiddag op de valreep met 2-1 won van NEC. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 in de eredivisie blijft daarmee vijf punten. De andere uitslagen van vandaag Twente-Pekswolle 2-2 en Excelsior-Rhoda-JC-0-1. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen klaart het vanuit het westen weer op. Maar er kan er nog wel een bui vallen. Het wordt zo'n 17 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM.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 Strafe mijn moeder niet. Ik weet alles. Sei ruwig. Du sollst zien wie ik mich aan de mutter recht. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek. Op deze mooie zondagavond. En we begonnen dit tweede uur gelijk bijzonder indrukwekkend... met een van de aller aller aller aller beste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 Libiamo, libiamo negli edicoli, che la bellezza infiora, e la fuggeva, fuggeva l'ora sinebria voluta. Libiamo i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al core anni oh Tenteva, viviamo amore allora fra i calici più caliva ci avrà oh, il più avantato a il...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 Is je?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 Mmm. -hmm.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 La non mi obbire qual più va la pento, dura tanto e di pensiero sempre una. I'm going to read e I'm to Sì, felice su quel sereno amore, la pensier,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 Volgende week eh, gaan we weer eh, met iets heel anders verder. Mocht u suggesties hebben over, eh, over wat wij zouden moeten gaan uitzenden... of wat u graag wil horen, laat het ons rustig weten... via een berichtje op onze Facebookpagina CFM Klassiek. En dat lezen we gegarandeerd. En eh, alle leuke suggesties op het gebied van klassieke muziek... en misschien zelfs ook wel musical worden eh, meegenomen.